Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Blikjes inleveren voor statiegeld gaat voorlopig niet lukken. Het plan was om dat voor 1 januari volgend jaar geregeld te hebben. Maar dat wordt later, dat zegt de organisatie die het innamesysteem voor blikjes aan het maken is. Net als iedereen op deze wereld hebben wij we ook te maken met de grondstoffenproblematiek. Automaten in de winkel, dat lukt ons nog wel. Maar daarachter de ICT en het pers en zorgen dat het goed gescheiden is, dat gaat gewoon niet op tijd lukken. En dan wordt het een chaos. Door het nu 1 april 2023 dat je de inleverautomaten kunt vinden... in supermarkten, op stations en bij benzinestations. In de havens van Rotterdam is het lichaam gevonden van de Noorse piloot... die begin deze maand neerstortte. Vrijdag werd het lichaam uit het water gehaald... en de familie heeft gezegd dat hij het inderdaad is, zegt de politie. Ook een tweede lichaam is uit het water gehaald. Mogelijk is dat de zoon van de piloot. In Lelystad heeft de politie gistermiddag een hardcore feest beëindigd in een bos. Er waren zo'n 150 mensen aan het feesten en er stond een complete muziekinstallatie, zeggen wijkagenten. Maar het was een natuurgebied en dus was dat niet oké. Okay. Niet iedereen vertrok meteen. Toen agenten later terugkwamen, stonden er nog 50 mensen. En de run op kamers voor het volgende collegejaar is begonnen. Dat is voor internationale studenten extra stressvol. Vorige week nog zei de Universiteit Utrecht dat als ze geen kamer kunnen vinden, internationals maar beter helemaal niet kunnen komen. En dat zorgt voor veel druk, zeggen ook. Zeggen ook Alemunda en Vasiliki, want echt soepel gaat het niet. No internationals, no internationals. Like I've sent thirty messages so far in two weeks, and no one would like reply to my messages. I think it was figuring out the system and how it works. Uh, for in Utrecht. De Unie en ook de Hogeschool Utrecht reserveren in totaal 1400 kamers... waar internationals zich met voorrang op kunnen inschrijven. Maar alleen al de Unie verwacht 4700 studenten uit het buitenland. En dan nog het weer. Aardig wat zon. Vooral in het noorden ook wat stapelwolken. En 18 tot 22 graden. Morgen overal zon en dan een paar graden warmer. CFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio was vertraging nog op de N241 vanuit Wognum naar Schagen. Twee kilometer file bij Opdam met een kwartier oponthoud. Het komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 I wanna give way to how it's the moon. You're my fantasy, yeah. I don't wanna fall asleep, yeah. There's nothing in this world I'd rather do. I, I wanna get numb and forget where I'm from. Cause looking at your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon, I feel like I'm the one. Een lekkere single aan het begin van het uh, derde uur. Je hoorde een nampa. Ja, zo is het... Uh... Yep. Ja. Ja. Uh, je het, het wat? Nou, ik zit even bij mijn e-mailclient even, e e even in te regelen. Maar, ja, oh, dat moest jij ook uh, uh, nog doen natuurlijk. <laughs> ja. Ja. Uh, ik, ik, ik, zit ik breng even, je op een uh, idee. Even voor de mensen thuis die denken van waar hebben ze het over. Nou, even een kort verhaal. Uh, de vader van Rob komt hier dan binnenlopen, Heeft een nieuw telefoon, doet dus ze zelf... Uh, e-mail client werkt niet. Ja, dus, uh, dus, dus, uh, dus er zijn er nou even wat dingetjes vlak voor vieren waarvoor je denkt. Hey, uh, dat loopt toch niet? Nee, maar dat heeft te maken dat Rob op dat moment ook nog aan het multitasken was om even de telefoon van zijn vader een beetje uit te leggen. Volgens mij vielen ze al mee. Dat uh, viel er mee. Maar dat uh, is een beetje het idee wat ik uh, nu aan het doen ben. Want jullie heren hebben mij over het idee gebracht om dan een e-mail uh, client Kijk, uh, in de Galaxy Store uit, uh, uh, eruit te plukken. Dus dat heb ik nu gedaan. Helemaal goed, maar goed, verstandig. wat gaan we doen eigenlijk in dit uur? Ja, in dit uur. Uh, gaan we, jou geen plekje erover Oh ja, erover natuurlijk. Gegeven? Pit Report hebben we straks. Ja, de Pit Iets Report hebben Technical we. over Technical Assistant van volgende en Vessels. Uh. Ja, ja, ja. Want die zoeken ze voor in de, in de pitlane. Uh. Ja, maar we hebben natuurlijk ook nog uh, meer dingen, want het is uiteindelijk het weekend van de Grand Prix van Canada. Ja, vanavond, want uh, ik heb uh, hier heb ik al uh, oh, papieren voor jou, oh, trouwens. Oh, krijg ik weer uh, uh, papieren? Die vliegen zo. <laughs> ja, kant op. Uh, ah, ja. Ja, je hebt er geen vliegtuig in van gevouwd. Nee, nee. Want nee, nou, nee, we gaan eens het. even kijken wat Vanavond om 7 uur is de derde vrije training, en dan om, uh, om 10 uur s'avonds gaan we kwalificeren en morgen om 8 uur de race. De race is s'avonds, hè, uh, mensen. Dus niet uh, s ochtends om 8 ja, uur uh, bij stand wordt op zaterdag is het om 8 uur gezegd. Nee, nee. Dus mor morgenavond. F1, TV en uh, Via Play is het uh, te zien. Ja, ik goed. geef de pit reportjes uh, vast naar jou. Dan kan je uh, vast uh, voorbereiden. Dank je, um, Nou, dat is hoor. Nou, Oké, okay, dan komen we zo op. En dan hebben we natuurlijk om half vijf het dier van de week. Dier van de week. Zoek jij maar mooi uit. Ah, ik moet nog even een uh, dier uitzoeken. Kan van alles zijn. En om kwart voor vijf, uh, hij is er niet, maar hij, hij er is toch, er toch ook weer wel. Dus, uh, maar dan is het de stem van A.J. Vroes. We hebben Albertje uh, ingehuurd om uh, toch weer een uh, gedicht uh, Goed, uh, te doen. Uh, ja. Nee, een gedicht van een uh, jaar geleden. En het heeft uh, alles te maken met het begin van de zomer. Ook krijgen we nu wel een uh, weerwaarschuwing. Dus. Uh... Weerwaarschuwing. Weer We krijgen alweer een waarschuwing. Een weer, nee, een weerwaarschuwing. Weer, weer een waarschuwing. Ja. Goed, is um, en het bliksemt. Ja. Uh, heb al, je, de heb de je een mooi, mooi bruggetje daar naartoe? Nou, dat is wel een mooi plaatje. Nee, helemaal niet. Nee, want ik kwam in één keer. Uh, oh. Dacht ik bij mezelf: Joh, het wordt weer eens tijd uh, voor uh, Madonna. Uh, like yeah. a Virgin. De vanmiddag gedaan door Nena in uh, 9 uh, Loefbalans. En ook die plaat was uh, live. En die komen allemaal uit de uh, Zos live lijst. Uh, Jaap. Ja, Leuk, no, no. ja dit is er ook eentje uit uh, de Zos live lijst. Die ook uh, gewoon uh, op Spotify uh, toegankelijk is uh, voor iedereen. Dus uh, dan kan je die platen nog een keertje nalezen: CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Inmiddels precies kwart over vier. We lopen mooi op schema. Hier is Jaap met de Pits Report. Ja, Wat het is. Uh, uh, we gaan racen. Het weekend. Dit, dit weekend wordt er de Grand Prix van Canada uh, verreden. En bij de vrije training. Ik weet niet of je al gekeken hebt Rob. Maar, ja, ja. Uh, bij de vrije trainingen 1 en 2 uh, was het uh, Verstappen die uh, daar zomaar de scepter heeft uh, gesmaaid. Hoewel bij vrije training 2 was het verschil wel heel minimaal tussen hem en Charles Leclerc. Even buiten al het nieuwsberichten om. Maar ik weet in ieder geval wel. Want wij hebben ook op dinsdagmorgen meneer Botman. die altijd dit soort dingen altijd perfect weet te verwoorden. En hij volgt het ook. Maar bij Ferrari moeten ze uitkijken vanwege de motoren. Want. Dus het schijnt dat ze dit weekend uh, redelijk goed uh, door kunnen komen... en dat ze dat uh, nog allemaal uh, nog net aan een beetje kunnen, kunnen redden. Maar er zijn ook verhalen dat als er uh, dus echt uh, wat onderdelen moeten vervangen... dat er een gridstraf uh, boven het hoofd uh, hangt. Uh, nou, het is, met name uh, bij Charles Leclerc is dat het uh, probleem. Dat, uh, dat was volgens mij inmiddels al het uh, geval bij hem. Okay. In ieder geval een uh, belangrijke race reporter heeft dat uh, gemeld... Uh, op uh, de nou, ja, diverse mediakanalen... Uh, ja dat hij tien plaatsen teruggezet gaat worden vanwege inderdaad het wisselen van een onderdeel ja, ja, ja. Van, de, van de motor. Ja, want uh, nou, dat staat hier ook. Charles Krier uh, krijgt uh, aankomende zondag uh, dus dan toch te maken met een gridstraf van tien plaatsen. De Monégaske laat namelijk een onderdeel van zijn motor vervangen, waarmee hij over het uh, maximum gaat. En dat is precies wat jij zegt. Uh, Chris Medland die meldt dat. Dat is een Formule 1 journalist. Het hing al een tijdje in de lucht uh, dat de Italiaanse Rensstal ervoor zou kiezen om die motor van uh, Leclerc uh, van nieuwe onderdelen te voorzien. En sinds het raceweekend in Azerbeidzjan, waarin de coureur uitviel met motorproblemen, wat gebeurde uh, toen Toen jij dat zag? Van, hè, in één keer die, uh, die blauwe walm achter die auto, dacht je ook niet van, mooi, ze weer 25 punten voor, de, voor Max Verstappen. Nou, dat had was ik, lekker. Had ik een beetje ook hetzelfde gevoel. Uh, maar ja, dan moet Verstappen natuurlijk nog wel aankomen. Dat deed hij gelukkig dan ook. Het valt niet uit te sluiten dat uh, Ferrari de komende dagen... Uh, met meerdere vervangende onderdelen gaat uh, komen. Wat ervoor zou zorgen dat uh, Leclerc geheel achteraan zou moeten gaan beginnen. Voorlopig blijft dat voor Leclerc bespaard. En moet hij uitsluitend dus tien plaatsen terug op de startgrid. Nou, uh... Het zou op zich uh, heel verstandig zijn om inderdaad nu uh, de, de straf uh, te pakken. Omdat dat... er heel makkelijk uh, ingehaald kan worden... Ja, dat lijkt, mij, dat lijkt mij dus ook. Um, want ja, het is wel zo dat, uh, dat op dit moment... Uh, dat dit een circuit uh, prima is om uh, dat te kunnen doen. Want het is een, uh, een circuit waarbij je ook nog enigszins kan inhalen. En met met name de DRS dat, uh, ben je er zo voorbij. Uh, ja, met het, uh, het rechte stuk voor het rechte stuk. Okay. Uh, met de, de bocht naar de World of Champions moet dat toch wel lukken. Uh, dan is er natuurlijk alles, uh, een hele hoop te doen over de porpoising. Oh ja, dat stuiteren uh, is dat. Dat stuiteren Net alsof je gewoon uh, met een stuiterballetje... Uh, ik vraag me nu af hoe coureurs zich voelen als een stuiterbal. Nou, ga maar in de Mercedes zitten, dan weet je het. Uh, want donderdagavond uh, maakte de Autosportfederatie de via bekend dat ze met een uh, nieuwe pakket aan veiligheidsmaatregelen gaan komen... omdat poorporsing tegen te gaan. Het fenomeen maakte dit jaar zijn intrede in de sport en meerdere teams ondervonden veel hinder aan het zware gehobbel. De VIA heeft dan ook besloten om in te grijpen. Niet alle coureurs zijn daar blij mee. Max Verstappen zeker niet, want bij Red Bull hebben ze de boel Aardig op orde. Zeker. Sterker nog, heel goed op orde. Uh, ook Charles Leclerc heeft uh, in de Telegraaf uh, laten weten dat hij ook het er niet mee eens is. Want daarmee zou je misschien degene dus uh, ja, benadelen van, uh, die de zaken wel goed voor elkaar hebben. Lees Red Bull en iets minder mate Ferrari. Uh, maar goed, uh, het gebeurt wel. Maar de andere kant van het verhaal is dat men wellicht ook te maken zou kunnen krijgen met uh, ja hoe moet ik het zeggen uh, dat Mercedes hun eigen in hun eigen voeten uh, gaan schieten omdat ze dus die auto anders af moeten stellen... en dat dat veel minder performance uh, gaat opleveren. Maar dat is even voor later zorg. Uh, het komt ook een beetje uit de hoek van Mercedes... want uh, Hamilton en Russell... die klaagden over de gevaren daarvan. Uh, Russell die had het er zelfs over... dat het misschien nog in de toekomst nog wel eens... zo mis zou kunnen gaan... dat je van de baan afschiet... en dan heb je helemaal de poppen aan het dansen. Nou, het is ook wel een beetje zo, hoor. Dat ah, je ja. uh, niet goed kan uh, allemaal daardoor. Nou, dat is, dat is één kant van het verhaal. Dan gaan we even naar Zandvoort... want uh, de scha werpt zich natuurlijk al het nodige vooruit als het gaat op, uh, om uh, de Formule 1 in september te organiseren. En dat zal in het eerste weekend zijn. 2, 3 en 4 september wordt dat gehouden. En ook dit jaar is er weer een mogelijkheid om als vrijwilliger aan de slag te gaan als technical pitlane assistent. En uh, Lammers die had daar al een oproep uh, bij Volker Wessels al op uh, geplaatst. En volgens mij probeerde jij dat al, uh, al klaar te zetten, toch? Of niet? Ja, nee, die komt er zo aan. Ah, dat dus, uh, gaan we zo doen. Nou, dat, dat is uh, wat eigenlijk in het kort het nieuws. Uh, van, uh, vanuit de Pitstraat van de Grand Prix van Canada. Wat, uh, wat, uh, wat Mooi, hier komt uh, Jan uh, met, uh, met zijn oproep uh, over de Pit lane assistant. Ah, Dit is echt een unieke kans, want dichter bij de Formule 1 ga je gewoon niet komen. Als Technical Pit Lane Assistant is dit straks jouw werkplek. Midden tussen alle grote teams en de coureurs. Ben jij een echte teamspeler en hou je van aanpakken? Word dan voor drie dagen F1 official bij Team Volker Wessels. Kijk, en zo is het met uh, Jan Lammers. Uh, dus uh, je kan je nog aanmelden. Ik wil er wel één ding over zeggen. Het kan nog, uh, dat staat ook in het bericht uh, wat jij uh, daarover hebt. Mm -hmm. Het kan volgens mij nog uh, tot 20 juni. En er staat er ook een e-mailadres uh, nog bij, volgens mij, waar mensen zich... Uh, aan kunnen melden. Uh, nou, je kunt sowieso uh, terecht op de website. En dan staat het uh, solliciteren via www.werkendbijvolkerwessels.nl en dan slash pitlane. Dat is waar je even naar moet zoeken. En dan zal daar gerust ook een e-mailadres bij staan... waar je dat uh, op uh, kwijt kan. Helemaal goed, dankjewel. Dat was hem, de Pit Reports. Ik kan er niks aan doen. Het gebeurt gewoon. Ik hou het niet tegen, ik ben machteloos. Ja, je kijkt me aan, ziet mijn Nike's gaan. Het is al te laat. Hey! Mijn voet begint te shaken, alles gaat bewegen. Voordat ik het weet, voel ik de lampen op mij. Ineens pak ik de solo, move ik als een yo-yo. Stoppen is een no.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 Als automatisch, heel snel, heel snel, niet. snel, heel automatisch. Alles gaat heel snel, heel snel, heel snel, heel snel, heel snel, heel snel,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 De nieuwe single van Fleming ordia En dat was automatisch een lekkere plaat uit de paradijs van dit moment. Zo dadelijk het dier van de week. Ik ben heel benieuwd waar Jaap Koper mee komt. Maar eerst deze classic plaats, Murder on the Dancefloor. Murder on the groom. DJ, gonna burn this goddamn house right Something, something, something, something I'll have to Spend us to the moon over Ellis Baxter met Murder on the Dancefloor. Danielle uit Stamvoort heeft 100.000 euro gewonnen bij de Vrienden Loterij. Dus eigenlijk deze plaats is niet voor haar dan. Maar hij kwam er wel op eigenlijk door het winnen van die prijs van 100.000 euro. Uh, wishing I Was Lucky, de zingel van Wet, Wet, Wet. uiteraard, Danielle, met die geweldige prijs van de Vriendenloterij. 100.000 euro. Ja, Ongelooflijk. Maar er, He, gaat, lekker gaat, hoor. Maar dan gaat 25.000 ja, euro okay. naar de ja, ja. spijkstok, Voor, voor, voor, voor, voor, voor 75.000 doe ik het ook nog wel. Ja. En ik wil ook wel een huisje in Turkije ja, ja. Lekker, uh, lekker warm altijd. Maar, ja, de, dus ro de roverheid uh, <laughs> grijpt uh, graag mee uh, als er prijzen worden uitgekeerd. Ja, wat, oh, heb, dus... wat heb jij over uh, wet, wet, wet? Ja, het, ten eerste, we hebben ze nog wel eens zien staan op een, een beetje een regenachtige Dag uh, op de boulevard in uh, de jaren tachtig. Ja. Toen had uh, Veronica zo'n zo rijdende truc. Veronica, kom dan je toe deze zomer? Nou, en toen, toen stonden ze, toen stonden ze stonden op de boulevard. Daar, uh, stonden ze op de boulevard. Maar die Marty Pello uh, van, van Wet Wet Wet, die was toen ook in de tijd dat hij nog uh, dit wel eens promoten. Was hij in het land en uh, voor de platenmaatschappij moest hij dan wat, uh, wat, uh, wat dingen doen. En ik uh, heb een verhaal gehoord. Op een gegeven moment uh, was hij uh, dus bezig. En uh, ik weet niet wat, uh, wat er allemaal gebeurt... maar er komen, er komen allerlei mensen binnen... en ik weet niet uh, wat ze allemaal gaan doen. Maar goed, um, die Marty Pillow... Die, die werd op een gegeven moment gevraagd... Of, uh, of, of die dan op een gegeven moment mee wilde gaan... naar een een of ander... ja, een uh, single-release van, uh, van Ben uit uh, de weer, Meer of wat dan ook. Nou, dus die komt binnen in die feesttent Dus die ze, Hey, you look like a little bit of uh, Marty uh, Pillow... <laughs> Uh, en uh, de, Hij ontkennen en uh, de rest eromheen natuurlijk ook ontkennen. Ja, maar ja, het bleek ja, ja, dus ja. wel degelijk... Uh, dus hij zat dan gewoon zwaar uh, na zo'n een of andere single release... en die gozer, die Marty Pillow, die denkt... waar wa, wa, ben ik in verzeild uh, geraakt? Dus hè, dat, dat ja, soort ah, dingen. Mooi, mooi verhaal, ja. uh, dit. Uh, uh, Werd, daar hadden we het over. Ja, en, uh, ja. Uh, ja, ik heb wel zin in een borrel eigenlijk. Uh. Uh, uh, ja, ja uh, dat, dat wordt hier ook gezegd. Altijd zin gehad in een borrel. Maar dat kan... Maar dan moet je niet naar de kroeg, maar voor naar het dierenasiel. Want uh, je kunt daar een kat halen, die heet Borrel. En dat is een kater, die is uh, van net uh, drie jaar jong. En ze was een tijd uh, vermist uh, geweest en op een gegeven moment ook weer thuisgekomen. Maar helaas botsten het toen met de andere katten. Uh, de aandacht die, uh, die ze krijgt, uh, vindt ze fijn. En uh, ze zegt uh, zelf, daarna kom ik naar je toe om lekker te knuffelen in mijn vorige huis lag ik ook graag met, uh, bij mijn baasjes in de buurt of op schoot. En ook visite vond ik prima in mijn vorige huis. Mijn verzorgers verwachten dat als ik weer gewend ben wat ik uh, relaxter zal zijn. En kinderen ben ik niet gewend. Dus ja, als je een kind uh, bent, dan kom dan maar niet in de buurt van Borrel. Dat is trouwens ook onverstandig, want je moet 18 jaar en ouder. Het is niet niks, hè? om het uh, even in woordgrappen te houden. Uh, dat, uh, dat is één. En ze zegt ook uh, over zichzelf over eten... Ik ben gek op Dodijn. Haha, geen borrel. Ik ben een echte visliefhebber dus. Spelen vind ik ook nog steeds heel erg leuk... met een muisje of een veertje. Wel kan ik mezelf soms een beetje druk maken... dus je moet wel met beleid en rust doen. Ik ben soms namelijk nogal lang niet klaar met spelen... en kan het uh, even niet kwijt. Soms gaf ik mijn vorige basis dan even een tik. Dus gewoon rustig oefenen hiermee. Tik. Dan moet het uh, gewoon vast goed uh, komen. Kortom... Wie een leeg huis heeft, vul hem graag op. Je kunt hem halen. Het is geen haar. Het is trouwens zelfs een man. Dus het is een kater. Uh, het is een rode kater. Uh, het is... Het is uh, nee, hij is geboren op 10 september 2019. Kijk, weet je precies. Dus een kat dus... van, uh, van, van ongeveer drie jaar, uh, drie jaar oud. Uh, aantal dagen op dit moment in het asiel. Zes dagen, dus nog minder dan een week. En uh, het dierenasiel uh, zegt zelf... Uh, het kan geplaatst worden, maar dan wel bij kinderen vanaf 12 jaar. Honden, nee. Uh, bij katten is het uh, al helemaal onbekend. Speciale zorgen weet men ook niet... De kat is gecastreerd, dus de kater uh, is geholpen. Mag naar buiten of moet naar buiten, dat kan ook. Kan worden aangehaald en, en het is geen boerderijkat. En uh, je kunt het uh, nu meteen uh, ophalen bij het dierenosiel in Zandvoort. Dus Wat is een boerderijkat uh, dan, weet je dat? Ja, boerderijkat, dat zijn katten die gewoon ook over het erf heen rondlopen. En uh, die komen dan af en aan en die komen eigenlijk alleen maar om te eten. En, en, beetje, die uh, buiten altijd en die mee. blijven dan gewoon buiten. Dus, uh, dus ja, dat, uh, dat is een beetje een boerderijkat, denk ik. Oké, okay, nou, dat was uh, de Borrel. De, de, de, ja. de kater uh, van... Uh, ja, uh, de, nou, dat is een hele leuke woordgrap. Als je te veel borrels neemt, hou je een kater over. Nou, ja, dat, dat, dat, dat bedoel ik. En dan zeggen we 1, 2, 3, proost. Uh, ja. Kees ja, ja. op straat nummer 5. Ja. Uh, daar vind je dat uh, lekkere beest. Want uh, dat brengt me bij... Uh, nou, die ken je misschien ook nog wel. Althans... Het was niet echt jouw genre destijds. Nee. Het begintijd van CFM. Nou. En ook nog net in de piratentijd had je een Belgische zangeres. Ze heet Isabella A. Isabella A. Nee, en ze kwam met haar eerste single en dat werd Zawaar. Ook hier bij de Noorderburen in Nederland werd het een hit. En die plaat heet, we denken even aan Borrel, Heel Lekker Beest. Nou ja, die gaan we nog een keertje draaien. Echt uit de beginperiode van deze omroep, Isabella A. Ik vond dat zo leuk zingertje toen, een heel lekker beest. En dan hebben we het over Borrel, het dier van de week natuurlijk. Ja. Dus ga voor Borrel en de andere leuke dieren naar Keesomstraat nummer 5. Daar zit het uh, dierasiel, uh, Jaap. Ja. Jij hebt uh, mij vanmiddag trouwens, uh, de, deze vond ik heel leuk om te draaien... maar jij hebt mij vanmiddag een zingel uh, uh, toegestuurd. Ja. En uh, ja, je zegt uh, daarbij, het lijkt een beetje op mo... Ja. Heb ik hem beluisterd. En inderdaad, het is net mooi. Het is ook net moo. Ja. Uh, maar uh, wij, wij zijn... Dan zet ik even de pet weer van die redacteurfunctie... die ik bij 3 voor 12 Noord-Holland heb. Uh, Sjoerd Bar, die kwam daar mee. En Sjoerd is een van de mederedacteuren bij 3 voor 12 Noord-Holland. En vorige week zag ik die single voorbij komen. En ik denk, hij is gewoon zo goed... dat ik denk, van, die kunnen we draaien. En bovendien heeft hij ook nog betekenis voor die dorp, want het gaat namelijk over de duinen. Precies, ja. en uh, daarom uh, zeg ik van, uh, we gaan hem lekker draaien. Heel goed. Komt hij aan. Eleni zit en uh, duinen. Een mooi nummer van uh, Elen. Een plaat die we zeker in de gaten gaan houden. Ja. Ja. Je ja. Inderdaad, uh, de single Duinen. Ja. Nou, uh, Albert Jan is uh, even lekker een uh, paar dagen weg. Uh, dank uh, in ieder geval dat jij uh, even zijn plekje waarneemt. Mm -hmm. Maar voor het gedicht hebben we toch gekozen om Albert Jan nog uh, met een heel mooi gedicht uh, te laten horen vanmiddag. En uh, het gedicht heet De zomer komt eraan.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 Nee, het gaat niet over jou, uh, Jaap Koper. Nee, dat... Uh, het is Ik ben wel maar maar blij die... dat je een keertje invalt. Maar uh, verder houden we het uh, daar even <laughs> dat is bij. Echt maar wel er, ja. Nou, uh, ben je trouwens uh, gisteren nog bij de nieuwjaarsreceptie geweest? Uh, nee, maar wel uh, iemand die net een banner terug. heeft. Ja, ja, ja. Brengen. De dus, banner uh, van, uh, van de radio, die stond uh, daar ook. De radio en tv... Want uh, vanavond gaan we een uh, compilatie uitzenden van uh, de nieuwjaarsreceptie. Uh, oh. Vanavond vanaf 7 uur op uh, kanaal 40 uh, via Ziggo is uh, dat uh, te ontvangen. Vanavond 7 uur Ziggo en KPN. 13.67. Heel goed. Nou, 13.67 ik ik op, op gedaan, uh, KPN. Uh, <laughs> Morgen ook om uh, 12 uur en nog een keertje maandag om uh, 5 uur enorme mooie uh, docu is dat uh, geworden van uh, de nieuwjaarsreceptie. Met uiteraard ook uh, de nieuwjaars toespraak van de burgemeester. Dus die moet je zeker gaan kijken. En anders moet je even op uh, YouTube, uh, YouTube kijken. Jij buis. YouTube. YouTube. Jij buis. YouTube. En dan uh, nieuwjaarsreceptie, socials. Zo staat hij er. Oh. Dus als je daarop uh, zoekt, dan uh, kom je daar. Dus. En de boel tegen. Ja, ja en, en, en nu ben je iets aan het doen om iets te vinden, begrijp ik? Ja, ja, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Uh, ik denk misschien heb jij wat te zeggen, hoor. Nee, ik heb uh, weinig uh, eraan toe te voegen. Want <laughs> ik denk, ja, wat, uh, want als ik iets uh, eraan toevoeg, ja, wat, uh, wat okay, heb ik eraan toe nou, te voegen? Dan dan dan we een, gewoon ja, we zitten erin. nog even op pret te wachten, maar ondertussen ja, wat draaien je nou? we gewoon uh, deze van uh, Phil Fern <laughs> en Galaxy. En wat doe hij doen? Lekkere zonnige plaats op een warme, nou ja, iets minder warm inmiddels zaterdagmiddag. 1985 of Sorry. zo. Iets in uh, die buurt, veel verder in een Galaxy. Audio. Met de uh, What do I do? Wat ga je doen uh, straks? Straks, uh, straks ga ik naar huis. Vind je ja, het goed of niet? V VT3 kijken en uh, iets met. Uh... Ja, uiteraard. Straks de derde vrije oh, training om uh, 7 uur. En 10 uur de kwalificatie. Ja. Hebben we het over uh, de Grand Prix in Montreal? En dan uh, hebben we het over de Grand Prix van Canada, uiteraard. Ja. Ja, Dit is toch? Uh, Italo. Ja. Moses, Wie just? Wie just. We wachten even op Fred. en ondertussen kan je luisteren naar uh, Moses. Hier zijn ze nog een keertje met wie test. Ik ben boos aan, Jaap Koper. Uh, Kijk, wat je je, heb je? Wat heb je niet staan? Nou, nee, niks. Oh, <laughs> jij ja, ja, ja, zit nog steeds op fret te wachten. Nou, ja, ik, hij uh, is dus zo dadelijk. Hij zegt uh, ja, dat volgens mij met een 360 graden slip komt ja. hij de tol weg. Ja. Oh, of ik, de 180 ik kom eraan en dan uh, heb je entertainment voor jou. De artiesten uh, die uh, vanmiddag uh, te woord zijn uh, bij hem uh, aan tafel... die zijn inmiddels gearriveerd. Goedemiddag. <laughs> Hallo, leuk dat jullie er zijn. En wij zijn er volgende week weer. Althans jij. Ik met Albert-Jan. Dankjewel voor je bijdrage vandaag, Jaap. Ja, graag gedaan. Snel naar huis, hè, voor de buienrader. Ja, want ik heb geen zin om een nat pak. Nee, nee, nee. Wordt de pet ook nog nat van je? Ja, ik heb hem nu tevoren. Ja, ik zie dat. www.ztfm-live.nl Zie je de pet achterstevoren? Oh ja. Wat staat erop eigenlijk? Is dat een merkpet of nee, uh, gewoon zo'n zo, zo reclamepetje? Het is gewoon een uh, merkloos pet. Oké. Okay. Nou, Jaap, dankjewel. En fijn weekend, iedereen. En uh, tot volgende week. Dag, dag. Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Don't grumble, give a whistle.